Het vervalste bewijzen van tentaanse afweer. Uh -huh. yeah. Ja, en daar, die tussenkop. Is het federaal gouvernement nog wel betrouwbaar? <laughs> Boezardig. Ik vraag me af hoe ik dat soort lieden... onbiddels aan eigen zaak dienstbaar zou kunnen maken. Uh -huh. Trek je niet aan, liefste, wat die schrijven. Quintus is eruit. Oh, je bent zo enorm knap. Huh? liefste... <laughs> Ik heb zo in zorg gezeten, gisteravond. Nou, is het goed afgelopen? Die broers van jou, nou, die zijn wat mansoort, jongetje. En jij ook, Lillee. Hm? Eh, wat vrouws bedoel bedoeld. Pas op, als er iemand binnenkomt. Ach, nee, er komt toch niemand. Nee, gelukkig. Ja, gelukkig. Maar is het gelukkig, Lillee? Hoe bedoel je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 Rechtlijnig, hè? Mm -hmm. Doet iets zo'n afstand van een idee, zeggen ze. Nee. Triplets, Fanny, Bergman, We zijn allemaal bij hem ontboden. Vanmiddag. Als het moet, dan zal ik een bom onder zijn voeten laten springen. Ja. Nou kijk, omdat je Fanny Sota zo graag op de hoogte wil blijven van wat er bij mijn bureau omgaat... ...kan ik je zeggen dat hedenmorgen de dienst openbare werken te jalo is begonnen... ...met het vernieuwen van het plafijstel in de Magistraten Allee. Voorbereidingen voor mijn ombraak. In de Scritish Ambassade. Mm -hmm. Wat heeft het openbreken van het wegdek daarmee van doen? <laughs> Niet met het wegdek zo Fanny, maar met het lawaai. Mm. ja.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 Maar in haar ogen was een licht als ze de mijne ontmoeten. Ik voelde mij een nieuw mens. In die vier dagen vorderde ook een der neteligste projecten... in mijn huidige functie als dubbelagent. Namelijk insluiping in de kritische ambassade... uit te voeren in de vijfde nacht... met elegante opening van de kluis. Maar dan...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 begint het weer. 84209. Zo. Niets vergeten van wat je nodig hebt, Kim. Ach, oh, wanneer het enige wat ik nodig heb, wanneer het uh, zit hier in mijn hoofd. Voel je wel? Hm? Ja, combinatie. Getalgeheugen. Ja. Is het nog ver, dit karwei? Uh, daar, Kim, waar uh, die boeren bezig zijn. Oh. De straat opbreken. Ik mag ja, De hele alleen moet wel netjes zijn voor het toeristische seizoen begint. Hè? Oh, de lampen hebben ze daar hangen. Ja, verblindend. Ja. Komt goed uit tegen lieden die naar boven willen kijken. Oh ja, wat ik jou vragen wil, Ja. Waarom moet een man als jij van de ene gevangenis in de andere terechtkomen? Want uh, in wezen ben je eigenlijk een fatsoenlijk mens. Ach uh, ja, u zelf hebt me voor dit karwei gehuurd, meneer.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 Mysterieus, he. Als een mooie vrouw ja, ja, ja. Of als, als notenschrift schrift voor een muzikant, ja. Jammer genoeg hebben ze aan mijn kunst geen behoefte. Vanavond wel zien. Ja, meneer, u hebt de, de grenscombinaties toch van de werkvrouw die ik u heb gerecomdeerd. Ja, ging, ja, ja. Heb ik... Mooi. Het eindlever staat vast en uh, het begin stond met mijn Ja. Maar eh, uh, hoe doen ze? Ja.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 Ging, misschien weet ik een bedrijfstaat waarin aan jouw kunst behoefte bestaat. Oh, nou, dan, dan weet u meer als ik. Bij de geheime dienst. Spionage en contraspionage. Onder meer als instructeur. Daar hebben we betrouwbare mensen nodig die gelijk, wat je zegt, kunstenaar zijn. Oh, we, we, zegt u? Ach, u bent dus niet uh, zomaar niet. En, uh... Die kwijtschelden die je krijgt. Die... <laughs> De fecht je... heeft iets wat, zoals je ziet hier. Misschien uh, kan ze ook iets doen aan jouw uh, probleem. Oh, dat zou uh, wel mooi zijn, was ik eens vergeet. Toen kon ik helemaal terug met ik te gaan halen. Ja, sluit, dan heb ik zo af fabriek. Nee, we hebben in die vijf dagen een erge obstakel moeten opruimen. Namelijk vlak naast de deur waar de kluis is. Ja. Ze een wachtofficier. Arnie? Ja. Hoe, hoe heb je die weggekregen? Ja? Ja. ja, kies daar. slaat een slag over als je het hoort. Luister. Een van mijn werkvrouwen deponeerde een vloedje plaats. Ja. Ja, met zoiets zouden we misschien de hele kritische blitz kunnen tegenhouden. Ja, een paar helikopters met kisten te vol. En maar strooien. Ja, is Zo, dak hè. Nou, deze hoek om. ja, het is, uh, het is hier wel aardig donker. Ja, geen man, dat is te beter. Ja, pas op pas op val daar niet over. Oh, nee, nee, nee. Ik zie ze wel. We zijn hier al een uur of twee, chef. Hm. Niks gemerkt. Luik? Niet verrendeld. Ja, wist u dat hun beneden deur met vier sloot is verzekerd? Vijf, bijna niet vijf. De wachtposten, beneden. In het gebouw? Hm? Het is nu nul uh, uur vijftien. Ik ga er dadelijk weer een langs komen. Altijd tijd, geen tijdschema nog klopt. Ik zal het controleren. Nee, niet luik openmaken, bijna niet. <laughs> Als ik dat doe, hoort niemand het, chef. Geloof ik zo.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 Dan moet hij weer weg. Ja. Hij controleert het gebouw. En de klok controleert hem. Ja. En op de duur doet hij alleen zo rond om een kaart in een prikklok te kunnen steken. Scrutius. Automaten. Ja. Klop je tijd Haast Haast op de seconde. Mooi. 25 minuten. Voor hij weer. Terug. Ja, ik zeg automaten Ja, En nu gaan wij op onze seconde letten. Het luidt, mannen. Voorzichtig eraf. Gim. Gim. Heb je je schoenen uit? Ja, maar ja,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 En behalve over sloten weet ik nog wel meer dingen hoor. Mm, je hebt trouwens ook een uitnemende opmerking schaven. Ja, kwestie van aanvoeren misschien, hè? Neem nou bijvoorbeeld de karwei van de straks. Hoezo? Ja, ergens uh, zit er iets scheef. Hè. Ja, je kan het moeilijk redeneren, maar uh, ik voel het. Voel je wel. Scheef, zeg je? Ja. Wat voel jij als scheef? Nou, die kluis die was zo groot, hè?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 Nou, maar Sim, hoe is uh, dat bezoek ditmaal ongezien naar mijn leeskamer geklom? Ditmaal niet geklommen, toch afgedaald, meneer. Naar de beneden vertrekken. Uh -huh. Als ik u voor mag gaan. Beneden was ik maar zelden geweest. Daar waren de keuken en de personeelsvertrekken, waarvan verscheidene ongebruik moesten staan...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 Maatsiem was inmiddels overeengekomen. U kunt dit vertrek verlaten, ja, meneer, mevrouw. vrouw. Je oog ziet er wonderlijk uit, Maatsiem. Je hebt geweend. Over uw land, meneer. U had iets beters verdiend, maar... ...Scria gaat voor. Naar buiten met ze.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 Daarvoor wacht het wel zo'n beetje tijd, ja. We zijn nog vlakbij. Eens kijken. Marie met struiken. Ja, hier zouden we iets moeten proberen. Je bent alles kwijt. Ze, ze hebben hier helemaal gefouilleerd, alles afgenomen. Ja. Of een paar kleinigheden in mijn overjas, ja. En mijn lakschoenen. Ach, die zacht leren schoenen. Je zou niet eens meer kunnen hardlopen. Ik zou ermee mee kunnen schoppen, Lily. Zelfs door een muur, al ik daar zin in had. He? Luister, luister. Want onder dat zachte leer zitten neuzen van panzerstaal. Oh, schat hem uit, kapot. Ja, ja, wacht. Ik ga er wel een beetje opzij uit. Ja? Als ik dat horizontaal kom, dan heb ik meer ruimte om uit te gaan. Ja, ja. Als nou, die bestuurder niet tegen een bom dobbert. Oh, kijk! Pas op je hoofd! Mijn ja. oh. kop heb je bezeerd. Kijk, ik sloep al tegen die rand. Hij rende van schrik. Rende Kom. Hij springt uit de wagen. Hij gaat... Nee, nee, wacht, wacht. Hij maakt papier los. Let op. De chauffeur stond voor ons. Zijn stiflont daar en ons in de ogen. Hemzelf zagen we niet. Maar des te beter... het koude glimlicht van een pistool... dat hij op ons hield gericht. En ik kon zo...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 In de ambassade. Dit was het achtste deel van Dubbelspion, een oorspronkelijk luisterspel door Karl Lans. De personen waren Protector Ton Kuil, Marakos Gerard Hartkamp, Lillet Fischerone Sherin André van den Heuvel, Resident Moklas Huip-Orizant, Treponet Maxim Hamel.